Ismaël De Bruin met het NOS Journaal. De maatregelen in Nederland tegen mond en klauwzeer blijven voorlopig van kracht. Minister Wiersma van Landbouw schrijft dat het te vroeg is om ze op te heffen. Het besmettelijke virus is niet bij dieren in Nederland aangetroffen, zo blijkt uit het laboratoriumtesten. MKZ dook vorige week op in Duitsland en daarom nam Nederland voorzorgsmaatregelen. Rusland en Iran gaan de komende twintig jaar nauw samenwerken. De Iraanse president Pezeshkian sloot vandaag in Moskou... een overeenkomst met president Poetin. De landen willen onder meer hun militaire en economische samenwerking uitbreiden... evenals die tussen de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Ook willen ze in de olie- en gassector meer gaan samenwerken. Rusland en Iran haalden de afgelopen jaren de banden aan. Westerse landen beschuldigen Iran al langer van het leveren van drones... die Rusland inzet in de oorlog in Oekraïne. Het registratiesysteem van de .nl-domeinname mag niet in zijn geheel worden verplaatst naar het Amerikaanse bedrijf Amazon, heeft het kabinet besloten. Het systeem is nu nog in handen van de Nederlandse Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Vorig jaar kondigde ISIDN aan om dit te willen verplaatsen naar Amazon, onder meer vanwege het dure onderhoud van de servers. Maar het ministerie van Economische Zaken wil dat Nederland niet nog afhankelijker wordt van de VS en China. En daarom mag nu maar een klein deel van de techniek worden verhuisd. De Schotse voetballegende Dennis Law is overleden. Dat heeft zijn belangrijkste club Manchester United bekendgemaakt. Law voetbalde elf jaar voor de Engelse club. Hij was de enige Schotse voetballer ooit die de gouden bal won voor beste speler. Dat was in 1964. Dennis Law was 84 jaar. Het weer, de mist breidt zich geleidelijk uit over het hele land. De minima liggen tussen de 0 en min 2 graden. Ook vannacht blijft het mistig. Morgenochtend wederom nevel en mist. In de loop van de dag lost die op. In het oosten en zuidoosten schijnt de zon smiddags. En dan wordt het 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. We'll left the right left the right left the right left the right left the right left to right left the right left left the right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 ik left links right, I'm ik ben right, I'm left ik right, I'm left ik I'm left naar right, ik left de right, I'm ik ben right, I'm left ik right, I'm left ik I'm left naar right, ik left links right, I'm ik ben right, I'm left ik right, I'm left ik I'm left naar right, ik left links right, I'm ik ben right, I'm left ik right, I'm left ik I'm left naar right, ik de ik ik ik de ik ik